Dag 79 in 2010 En we hebben nog 286 dagen over Dan maakt het nog steeds week 11 Ik ga bijna gedag zeggen Het is bijna tegen de klok van 2 uur Ik bedank Albert-Jan voor het water gooien Pascal van der Beek voor zijn mooie muziek En goedemorgen zand voor de Rob Harms voor de broodjes En ik zeg tot volgende week Als ik weer terug mag komen Dat is altijd een vraag En nu hoor je een mooi nummer van Mando Ciao. Dance with somebody Tot aan het nieuws Van 2 uur En dan zullen Albert-Jan en Rob Harms Een stokje overnemen met zon wordt op zaterdag.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 En zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief met de prachtigste verhalen. Doen. En morgen als de post. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Zie je hem in 2010 al 20 jaar live. Met, Met nu Zandvoort op zaterdag. En voor love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 in between try to separate us oh. But knock knock on wood you understood love was so new we did what we had Dat waren ze de eerste twee uur van de zaterdagmiddag bij CFM de Missie Boulevard met Maurice Mulder. Uiteraard dank daarvoor. Voor Zandvoort en de regio.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 Wat moet ik in huis hebben? De zakken compost natuurlijk. Oh, tuurlijk. Ik Van in... de gemeente. Ja, dat is dus file, hè? Vier zakken gratis. En er stond vanmorgen file. Had je ja, jij zien? was er dus ook? Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Oké. Okay. Voor op je balkon zeker, hè? Voor op balkon. Dat dacht ik ook. <laughs> de komende drie uur lang heel veel muziek en informatie ja, bij je je CFM. Dan, ja. Houd de radio aan, zeker tot aan vijf uur. Maar ja. na vijf uur blijft ook de moeite waard natuurlijk. Do Met me. entertainment for you. Hier is Ryan Show. It gets better. They trying to tell me...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 Oké, okay, dus de 27e treffen jullie uh, beide aan in het gemeenschapshuis. En dan de 28e hebben we ook uh, de circuitrun. En daar zijn jullie ook, uh, geven jullie ook achter de breedzaal. Ja, klopt. Dan uh, sta, sta ik er met een uh, grote stand. En dan kunnen mensen gratis hun vetmeting uh, laten verrichten. Daarnaast geef ik ook allemaal. Uh, ja, je kijkt dan naar je buik Kom gerust langs. Ja, oké. <laughs> daar nog ik iemand. Dat het GTV is het geen tv is.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 Ja, er is een uh, website die heet AyurvedicTouch.nl. Ja, die mag je spellen. Maar dat is. <laughs> <laughs> ja, het is een moeilijke naam, inderdaad. Ja. Uh, dus a uh, i k u r v e d i c ja. En dan touch-T-O-U-C-H.nl. AyurvedicTouch.nl. Daar staat alles over de yoga, ja. over massage.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 After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 years. <middels> Wise. Wise. Wise. <middels> This is 20 jaar ZFM. Demasiado corazón. Met een uh, kunstgebied hebben we daar moeite mee, hè, met dit plaatje. Demeterra Corazon. <laughs> Je hoort, uh, de sale van uh, Bellepres. Lekker plaatje zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Heel veel informatie vanmiddag, Uiteraard de sport, voetbal. Zo gaan we naar Joop van Maar eerst even wat andere berichten. Ja, nog even over het interview wat we net hadden met de dames. Uh, het schijnt namelijk dat je via je ziektekostenverzekeringen... Uh, ...bepaalde dieetkosten vergoed kan krijgen. Dus dan, de dames vroegen of ik dat nog even wil vermelden. Dan weet je dat, Albertje. Dan, dan weet ik dat, ja. ja. <laughs> ah, ik ga er 28 wel heen. Want ik okay. even kijken wat, hè? Ja, Durf jij dat aan, die uh, vette meting? Uh, ja, meeting? ja, ja absoluut. echt waar. Ja, okay. nee, dat is ook een mooi, mooi meetpunt. En dan van daaruit...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 Goed, ik ben erg benieuwd. Maar het is blijkbaar toch nodig, hè? Het dus, uh, ja, het, ja, helaas. Jammer, we houden het in de gaten jammer, en we houden helaas. u als luisteraar, uiteraard, op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de politiek. van Zantvoort ook op internet www.cfmzantvoort.nl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 Sleep and walk and live in the live and doll. Got to do my best to please her, Jessica. just cause she's living in the Just be up on for an opera up in a trunk ah! So no old baby And steal her away from me Get down! Get OK Crying dog sleep hey, and Hey Cliff! I've just invented a cry! new sound! Got to do my best to please Or just cause she's you, his legs, Vivian Settle down, chaps <clears throat> Got her over an iron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 Rocking girls in trunks is politically unsound. It's only a song break. Well, I yeah. feel sorry for the elephant. Yeah. Come on, guys. Yeah. Got Go the, the sound crying. Talking. Dreaming. Walking. Living, living doll. Got to do my best to please her. Just got she's a living doll. All right, guys. Harmony's now. Come yeah. Dat ik heb helemaal niet gehaald, die zei dit, nou ja, het valt best bij. Cliff Richard samen met The Young Ones en The Living Doll. <laughs>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 Zandvoort kan er nog bij komen. Nee, hij kan er niet bij komen. Er wordt de richting veranderd en opnieuw een corner voor Marken... ...of van dezelfde kant op. Omdat de, Marke, de, de bal van Marken... door er werd aangeraakt waardoor hij langs de goal ging. Goed, de bal ligt er klaar. Schijfsteren hoeft geen signaal te geven, doet het dus ook niet. En de aanloop wordt genomen om die bal dan weer in het spel te gaan brengen. Veel beweging voor het doel uh, De 13 stond toch helemaal weg en dat was ook nodig ook... ...maar het is nog steeds Marken dat de bal heeft. En op de rand van de 16 meter zeg maar... Uh, aan de zijkant komt daar uh, Patrick van Hoort een probleem. Komt, die bal komt voor alsnog. En daar is Ronald Kalf die kan wegwerken. Dat nou, toch weer in de voeten van de Marken spelen. Druk is groot op het doel van Zandvoort. En Marken die haalt even de bal eruit om het rust te scheppen en de aanval weer te kunnen ordenen. Aan de rechterkant daar een gehele foute uh, uh, aanname van Marken. En Patrick van de Oort kon die bal wegspelen. Maar oh, het ging in feite in de voeten van de uh, Marken spelen. Uh, Michel de Haan gaf druk.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 I don't want money.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 Nog een kort berichtje zo, vlak voor drie uur. Ja, even uh, de barbattles. Dat zijn die donderdagavonden die door diverse uh, mensen uh, geregeld worden. Ja, de dames van de Minkies uh, waren afgelopen donderdag de, aan de beurt. Dat he? was een gigantisch succes. Heb je ze gezien? En die prijzen waren ook niet voor de boef. Zo, ja, kaarten werden er weggegeven. anti slipcursussen, noem ja. maar op. Ton en Trace, ook van, van hieruit, geweldig bedankt voor die geweldige barbattle. Maar die krijgen natuurlijk volgende week een vervolg. En wel, dan is het lokale VVV aan de beurt.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 Dus we krijgen onze eigen lokale drankjes. Kijk eens aan. Die hebben we altijd al gehad, maar dit is weer een nieuw festje. Dat allemaal op uh, 25 maart in, uh, in de klikspaan. Uh, dan hebben we gewoon weer zin in Zandvoort. Zin in de VVV. Met de bar natuurlijk. Ja, laat, laat de lente maar beginnen. Dat dacht Officieel ik ook. al begonnen. Ja, nee, die nee. begint toch zo dadelijk, heb ja. ik van uh, Maurice begrepen. Ja, die begint zo dadelijk. Oh, Oké. Okay. Zo dadelijk in het volgende uur uiteraard weer veel meer info bij CFM. Shop. Bandolero, rock. bandolero, ruote quando bueno.